Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Een Nederlands klimaatcentrum dat Afrikaanse landen moet helpen... heeft zijn cijfers overdreven om subsidiegeld binnen te halen. Het gaat om het klimaatcentrum Global Center on Adaptation. Zij beloven donoren dat ze het leven van tientallen miljoenen mensen in Afrika kunnen verbeteren. Maar in werkelijkheid speelt het centrum een kleine rol in klimaatprojecten... waar bijvoorbeeld de Wereldbank al het overgrote deel van betaalt... Verslaggever Thomas Spekschoor deed daar onderzoek naar. En dan komen ze dus uiteindelijk op die manier bij bijvoorbeeld 100 miljoen voor een project in Congo... Dat is eigenlijk 100 miljoen van de Wereldbank. En zij tellen vervolgens al die bedragen bij elkaar op. En dan zeggen ze, nou, we hebben 25 miljard de afgelopen jaren... aan uh, investeringen beïnvloed of gemobiliseerd. Daar gebruiken ze elke keer andere woorden voor. Zelf ontkent het klimaatcentrum de financiën te hebben overdreven. Het centrum geeft wel toe dat de eigen rol in projecten niet altijd groot is. Het Openbaar Ministerie van Parijs gaat een onderzoek starten naar Syrië. De spraakassistent van Apple. In Frankrijk wordt Apple ervan verdacht dat ze luisteren... naar Spraakopnames zonder dat de gebruikers hiervan afweten. Die spraakopnames worden beluisterd om de reacties van Siri te beoordelen en verbeteren. Maar vaak zijn er op de achtergrond ook heel andere dingen te horen. Zoals drugsdeals, koppels die seks hebben en gevoelige medische gesprekken. Zo bleek uit een onderzoek van een Engelse krant zes jaar geleden. Waarom de zaak in Frankrijk nu pas start is niet duidelijk. En het is het gesprek van de dag in Drenthe. Een opmerkelijke toeschouwer bij een voetbalwedstrijd dit weekend. Bij Drentina in Emmen kwam ineens een groot bruin paard het veld opgedragen. Ja, deze boer zijn weiland is vlakbij het voetbalveld, dus ze dachten dat het paard misschien van hem was. Maar nee, toch heeft hij geholpen om het dier weg te halen. Dus ik ben gaan kijken en inderdaad, er liep een kolissaal reusachtig paard op het voetbalveld. Nou, wedstrijd wedstrijden stil natuurlijk. Dus het paard meegenomen en uh, ja, nou staat hij hier. Dus in de veronderstelling dat de eigenaar zich wel... Vrij snel zal melden. Ja. Nou, niet dus. Ja, het is een prachtig dier, maar niemand lijkt hem kwijt te zijn. De eigenaar van het vermiste paard heeft zich nog steeds niet gemeld. Het weer, het is grijs. Vanavond en vannacht wordt het op veel plekken mistig. En morgen krijgen we weer een bewolkte dag, net als vandaag. Met soms een spatje botregen. Het wordt maximaal 17 graden. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink bij de ANWB. Er staan nog wel behoorlijk wat files. Maar het drukste moment van de spits is geweest. Op de A5, daar sta je wel helemaal vast richting Amsterdam... tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10. Daar heb je nu drie kwartier tijdverlies. Op de A9 is het druk van Amstelveen naar Alkmaar... tussen de knooppunten Bad Oevedorp en Velzen. De vertraging is daar een half uur. Op de A10 staan ook nog files op de ring van Amsterdam. Onder meer bij Landsmeer heb je nu een kwartier tijdverlies.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 But still it happens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 through the voices wat hier besproken wordt in het jaar 1963. Ik verdenk Alex Nieuwland er stiekem van dat hij geboren is in 1963. Het zou zomaar kunnen, denk ik, in dat opzicht. Maar uh, heel zeker weten zal dat ik het nou uh, doe. doen. Uh, Newland is weer behoorlijk actief. Is het niet met Nieuwland zelf, dan is het met Newland Slide. Want ook daar heeft hij een, een nieuwe single uitgebracht. Dat is met de band. En dan heeft hij ook nog...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 So. Hold your breath, roll out the red carpet Pull cool your heels because I'm coming through I'm a queen, a devil, and a demon I give it all because I want it all Maybe I was born of a chase the sun Because in the end, that's what leons do What you see is what you get but in a different way My true beauty lies beneath the surface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 Mama's op niks, zag ik jou in de spiegel zou op mij elkaar te doen mezelf. Dus die tje kan mij niet laten. flirten één keer en nu wil oh, ze het steeds. Van mijn ze echt alleen een kus en verder wil ik niks van. Ik wil niks meer en dat weet je ook. Bij mijn kein op de zin, Jimmy, op de Soos Ga naar Rova, voel mij net als een show Want ik wil variëren. Dus je ziet me daar ook op een Bij de O, dat is één keer per jaar. En die blok is heet, dus we zijn weer daar. Ik weet niet wat ik wil. Een katje met wipers zoals mijn bril. Een Rolex dateje stond op ons. Een Rolex dateje stond op ons. Een cheeky waarmee ik echt niet speel. Een cheeky waarmee ik echt niet speel. Want als jij voor me bent, als voor evengames. Hopelijk doe jij dat ook, dan hebben we al wat gemeen. We gaan even spelen, schatjes, kijk wat geest. Kom met je naar bed, op de derde tijd. Net als die, in zijn prime. Chillen in stad en ik ben met een chick, chick, chick, chick. Ze vraagt wat ik wil, maar ik drink alleen wit. Oesters op, zij kan met sushi in split. De bon is op mij, maar je vraagt om split, split, split, split. Maak je maar geen zorgen, want ik, die kan dit. Je ja, ik vond dat niet, dus die mama's was op niks.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 Je me dat vind ik een beetje onbeschof. Je moet relaxen, wie ben jij? Stel me van naar je voor. Ik zeg je van tevoren. van mijn die is op slot, krijg je de sleutel van mijn art? kan ik je linken aan de store? Shop as spray, en ik laat het tegen een splash. Ik kan die dingen voor je regelen. Ik ben met je wife en ik kan het voor je regelen.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 toch al eens dus een beetje aan de laatste tijd. We laten horen. Dit nummer van de heren Siggy en Dings. Ze komen gewoon uit dit dorp waar wij dit programma maken. Dames en heren uit zijn Dingen die ik doe. Eén van de populaire tracks die ze hebben uitgebracht staat op de Zeeweg. Ook een roemruchte weg hier dicht bij Zandvoort. Want er wordt nog wel eens een beetje plankgas gereden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 Zoiets, eh, Dat heb ik dus uh, maar uh, op de kant toegenomen. Maar die ander, dat is Hessel Moeselaar. En die was wel degelijk een, uh, een uh, inwoner van, dit, uh, van deze provincie. En dat is in Amsterdam. Daar komt hij uh, tegenwoordig nu. Uh, en Hessel is bezig om een album uit te brengen. Of bezig, hij heeft hem volgens mij ook uitgebracht. En je hoort dus twee uh, opnames. Eén is de opname waarin Hessel Moeselaar...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 Thank you.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 so many years Waiting for her time Like a lion on the prowl Targeting her eye To the point of no return that's churning in your soul invite only she will come to light inside your burning soul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 the thirst that's yearning in your soul invite only she will come to light inside your burning soul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 That's your head in your soul. Invite only, she will come to light inside that.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 En Gerard is hier 12 juni eh, in deze studio geweest. En ik heb hem later nog, vorige maand... heb ik hem nog even aangetroffen in eh, De Nieuwe Anita. We gaan eh, op naar eh, het einde van dit uur. En dat doen we met Tom Jenner en The Love Song. as i do would you sing along and let it try